Een nieuwe fucking dag, ik zit in een sleur en ik wacht tot ik naar huis mag Leef voor het weekend, dan ram ik met mijn maat 200 Bye <laughs>